Eerst een klomp met het NOS-journaal. De flexibele AOW of deeltijd-AOW kan komen. Uit een enquête van de Bond blijkt dat 70% van de werkende ouderen voor een flexibele AOW is, en 60% voor deeltijd-AOW. Bij de deeltijdvariant bouwen mensen hun carrière langzaam af. Bij een flexibele AOW kunnen mensen kiezen of ze voor of na hun 67ste AOW krijgen.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 Het verdrag van Schengen wordt voor maximaal twee jaar opgeschort als Griekenland zijn grenscontroles niet verbetert. De EU heeft de Grieken drie maanden de tijd gegeven om de buitengrenzen beter te bewaken en vluchtelingen beter te registreren. Tussen de landen in het Schengengebied zijn normaal geen grenscontroles, maar een aantal landen, waaronder Nederland, controleert nu toch om mensensmokkelaars te pakken. Wereldvoetbalbond FIFA heeft Jeroen Valk voor 12 jaar geschorst. In die periode mag de Fransman geen werk doen wat te maken heeft met voetbal. Volgens de ethische commissie was Valk als secretaris-generaal van de FIFA... betrokken bij allerlei corrupte zaken. Hij was jarenlang de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter... die eind vorig jaar acht jaar werd geschorst. Ajax wil twintig supporters een stadionverbod geven. Aanleiding is het incident van zondag met de Kenneth Vermeer-Pop... Van acht supporters is bekend wie ze zijn, van twaalf nog niet. Het supportersvak waar de pop werd opgehangen krijgt geen subsidie meer om sfeer te maken. De geluidsinstallatie voor het zingen van liederen is ook weggehaald. Het weer vanuit het Zuidoosten, meer opklaringen. Vannacht op veel plekken ligt de vorst. Morgen neemt de bewolking toe en is het tot de avond droog. Het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langzaam neemt het aantal files af in de Randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam nog 7 kilometer tussen Naarden en Muiden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoofddorp en Roelof 3 kilometer file tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwouderdorp 6 kilometer. Ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk 5 kilometer file de weg is weer vrij.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 Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door, maar dan wel ietsje anders. En ik ga straks starten weer met een lekker muziekje. en don't cry for me Argentina, zingt Julie Cufferton. your distance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 Gezongen door Julie Curventon. Don't cry for me Argentina. Waar u ook prachtig kan zingen, dat is het zang voor Het Nieuwe Anker. Ze zijn al enkele weken enthousiast aan het oefenen. En het zingen is een van de vele activiteiten van de seniorenvereniging Zandvoort. Een vereniging van 50-plussers met ruim 600 leden in Zandvoort en de omgeving. Het gaat langzaam maar gestaag. En de melodieën van de lichtvoetige oude nummers blijven al aardig hangen. Nu is men op zoek naar mensen die op vrijdagochtend tussen 11 en 1, mee willen zingen onder leiding van dirigent Wim de Vries. Ga gerust een keer vrijblijvend langs in het jeugdhuis aan de Kerkplein, poststraat nummer 1. Voor het aanmelden of navragen voor informatie kunt u terecht bij Olga Poots, telefoonnummer 5749789 of e-mail al.poots.kpnplanet.nl. Ik heb ze een paar weken geleden bij mij in de, in de uitzending gehad, in de Muziek Boulevard Live. Mensen waren bijzonder enthousiast en ze verdienen het om een prachtig koor te krijgen. Ja, kalverliefde was het wel, misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld.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 To Z or not to Z There is no question ZFM I feel so bad I've got a worried mind I'm so lonesome All the time Since I left my baby behind on Blue Bayou. Blue, blue, blue, blue. Saving nickels, saving dimes, blue, blue, blue. working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going. I'd be happy then on blue by you 13 maart wordt weer de Scheveningen-Zandvoort Marathon gelopen. De enige echte strandmarathon van Nederland. Met de start in Scheveningen en de finish in Zandvoort... wordt de klassieke marathonafstand van 42,195 kilometer... in één rechte lijn over het strand gelopen. De natuur bepaalt, dus elke editie is er weer uniek. Een geweldige start van het marathonseizoen... waarbij de deelnemers in een inspirerende omgeving... van strand, zee en duinen de winter definitief van zich afschutten... Ga de uitdaging aan en schrijf je ook in. De Scheveningen-Zandvoort Marathon biedt verschillende deelnemersmogelijkheden: individueel, als duo of in teamverband. Bovendien steunen de deelnemersstichting Terre de Zon. Het project, Puilersbelt voor Schone Klas, staat centraal. Een bijzonder onderdeel van de Scheveningen-Zandvoort Marathon is de Kids run in een team van zeven lopen, van een, in een team van zeven lopen basisschoolkinderen de volledige marathon kampioensafschap in estafettevorm. vorm. De primeur was in 2012. Voor het eerst in de wereld ging een kinderteam de volledige marathonafstand lopen. Een daverend succes en elk jaar lopen er nu maar liefst zeven kinderteams mee. The long and winding road. I've seen that road before De provinciale staten hebben het besluit van gedeputeerde staten... om afschot van duizenden damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen... toe te staan, aangenomen. Naar verwachting bedraagt het aantal af te schieten damherten... 4600 stuks. Een motie van GroenLinks en de Partij van Dieren... om het afschieten te voorkomen... werd met 35 tegen 18 stemmen niet aangenomen. GroenLinks en de Partij van de Dieren stemden voor hun motie... en wilden dat er naar alternatieven gezocht gingen worden... Het moet mogelijk zijn om de groei van het aantal damherten... in de Amsterdamse duinen en de betrokkenheid van de beesten bij verkeersongelukken tegen te gaan. De meeste statenleden echter vinden dat het afschieten van damherten... de enige reële optie is... en hebben genoeg van het niet functionerende algenomende maatregelen. Als we niet iets doen, wordt het probleem alleen maar groter. zei Willemien, koning van het CDA. Partij van de Arbeidsstaten ligt... Aruquin Jellesma noemde het besluit doordacht en met pijn in het hart is genomen. Haar partij heeft afschot lange tijd opgehouden. Beide partijen hebben al aangekondigd het besluit tot de hoogste rechter aan te vechten. In de Zandvoort deed dit jaar voor het eerst mee met de landelijke energy battle. Dat is een wedstrijd tussen gemeenten in het hele land om energie te besparen. Oftewel, wie gaat er het zuinigst met energie om? In Zandvoort bleken dat de medewerkers van de gemeente te zijn. Per gemeente mochten drie teams meedoen. Eén team bestond uit maximaal 10 perso uh, personen en minimaal 6. Ze hebben een maand lang geprobeerd energie, stroom en gas te besparen... rondom de woningen van de teamleden.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 yesterday Yesterday. Meer. zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanavond zijn er veel wolkenvelden en zo nu en dan wat zon. In de middag kan vooral in Limburg de zon vaak tevoorschijn komen... en op vele plaatsen blijft het droog en het wordt 5 tot 7 graden. Daarbij staat weinig wind. En in de nacht naar zaterdag wordt het wat kouder en gaat het op vele plaatsen licht vriezen. Zaterdag kan in het noorden nog een tijdje de zon schijnen... De rest van het land heeft te maken met veel bewolking... en geleidelijk wordt de bewolking dikker en er zijn perioden met regen. De maximale liggen tussen de 5 en de 6 graden. In de avond blijft het regenachtig... en s'nachts kan het in het noordoosten van het land en op de Veluwe tijdelijk sneeuw vallen. Moet niet gekker worden. Zondag wordt het een sombere dag met zo nu en dan regen. In de ochtend is de neerslag winters met in het oosten kans op natte sneeuw. In het zuiden kan het 6 graden worden... Maar in het noordoosten wordt het niet warmer dan een graad of vier. Maandag is het bewolkt met kans op een bui. Maar de dagen daarna is het voor het grootste deel van de tijd droog. Vooral de nacht vloog kouder met enkele graden vorst. Later in de week wordt het wisselvalliger. Oh boy, oh boy, the the world can see that you were meant for me Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling A little bit of love makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy Jazz in zandvoort met Marco Kegel. 14 februari aanvang om half drie tot half vijf. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Organisator van deze concerten is de Haanemse bassist Erik Timmermans. Van metafaan is de doelstelling van de concerten geweest dat de liefhebber van jazzmuziek op concertmatige wijze van kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten. Wereldberoemde artiesten hebben al eens opgetreden. En wie ook de gast is, u kunt er zeker van zijn dat iedere gast die wij uitnodigen de moeite van het beluisteren waard is. In de voormiddag strandwandeling en dan tussen half drie en half vijf we genieten van jazzmuziek. Een betere zondagbesteding kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De musici komen maar al te graag optreden in de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangkaarten betagen 15 euro per concert. De website is www.jazzinzandvoort.nl en de locatie is Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Rens Optimaal. Zie FM. maandag op dinsdag hebben overlaten bij de school... in Gebouwde Golf een aantal vernielingen aangericht. Het hek aan de kant van de duinen en twee rolluiken zijn vernield. Dat meldde wijkagent Olaf Mirjande op zijn Twitter-account. Hij en zijn collega's zijn op zoek naar de daders. Ze vragen daarbij de hulp van het publiek. Heeft u in de bewuste nacht iets gezien of gehoord bij de school... aan de jack thyssen Of heeft u kennis van wie dat op zijn geweten heeft... Meld u dat dan bij de politie via www.politie.nl of via 0900 8044 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 0700. As far as my eyes can see De provincie Noord-Holland heeft zich als sponsor verbonden aan de 30 van Zandvoort. Deze wandeltocht van 30 kilometer begint in Zandvoort... en gaat onder andere door het Nationaal Park zuid Kennemerland en langs de spoorlijn waar Natuurbrug Duinpoort komt. In beide projecten wordt door de provincie geïnvesteerd. Gedeputeerde Tjeerd Talsma, de provincie wil als sponsor... van dit wandelevenement een brede deelgroep bereiken. De Noord-Hollandse natuur is zoveelzijdig... Gevarieerder van strand, duinen en landgoederen. Deze wandeltocht gaat langs deze parels waar men zelf niet te gauw komt. Op deze manier wordt natuur veel toegankelijker. Natuur is overal en is van iedereen. In het kader van Valentijnsdag ga ik nog eventjes iets draaien van Jespolitie. Liefdesliedjes. MUZIEK mm -hmm.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 Bij me. Misschien zeg jij me dan nog wie er zijn. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één Zaterdagavond 13 februari organiseert de IJsbaan Haarlem... een nieuwe editie van de Nacht van Haarlem. Dat betekent schaatsen van half twaalf tot diep in de nacht. Langs de kant staat een koek- en sopiekraamtje... met warme chocolademelk en glühwein. Het gaat deze nacht om gezelligheid voor iedereen. Maar je kunt ook een sportieve uitdaging aangaan. Als je wilt kun je een prestatietocht rijden... over 20, 40, 60, 80 of wel 100 ronden... Daarvoor is langs de baan een stempelpost ingericht... waar je om de vijf ronden een stempel kunt doorhalen. Gaat het vooral om het plezier en een paar rondjes schaatsen. Prima. Maar ook daarvoor is deze avond. Schaatsen voor iedereen, voor jong en oud. Voor recreant tot marathonschaatser. Met of zonder je eigen Valentijn.